Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Thuiszorgorganisatie TSN wordt komende woensdag failliet verklaard, melden bronnen aan de NOS. TSN verkeert in grote financiële problemen. De medewerkers worden maximaal zes weken lang doorbetaald door het UBV. Gemeenten in het hele land moeten de zorg nu bij andere aanbieders onderbrengen. Een derde van de gemeente heeft tot nu toe een oplossing gevonden... waarbij dat zeker voor iedereen lukt, blijkt uit een inventarisatie van de NOS... maar veel van de 40.000 mensen die thuishulp krijgen van TSN... weten nog niet of zij hun vertrouwde hulp kunnen houden. Een deel van de aangiftes die gedaan zijn tegen Geert Wilders... vanwege dienst Marokkanen uitspraak valt volgens de Telegraaf niet serieus te nemen. De krant baseert dat op 15 aangiftes die de verdediging uit de 6400 koos... De krant zegt dat de aangevers niet goed wisten waar het om ging. Mensen zouden onder druk van een moskee hebben getekend. De En benadrukt dat aangiftes voor dit delict niet nodig zijn. De aanklacht luidt het aanzetten van discriminatie en haat. Wegens Wilders opmerking willen jullie minder Marokkanen. Dan gaan we dit regelen. Het nee-kamp bij het Oekraïne-referendum heeft zijn voorsprong verder uitgebreid, schrijft de Volkskrant op basis van een peiling. Het onderzoeksteam vroeg ruim 2500 Nederlanders of ze bij een stemming vandaag voor of tegen een associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne zouden stemmen. 33% antwoordde voor, 44% tegen, 23% wist het nog niet. Het referendum geldt alleen als op 6 april de opkomst tenminste 30% is. Volgens de onderzoekers lijkt dat percentage gehaald te worden. Op een parkeerplaats langs de A73 bij Venray... hebben supporters van MVV en Roda vannacht met elkaar gevochten. Twee Roda-aanhangers raakten licht gewond. De supporters zaten in bussen... en kwamen terug van uitwedstrijden van hun club. Het weer, zonnig alleen in het oosten, mogelijk wat wolkenvelden. Het is een graad of 9. Morgen ook zonnig, alleen in het noorden. ze ook wat bewolking en dan wordt het een graad of 10. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB.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 er was er ook een in met pak bij, en die leek precies op een jeugd. Kijk dan mee, weet je nog wel al Wij kiekten al zijn leuke dingen, weet je nog wel al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 Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend nemen we u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en natuurlijk de jaren 70. Met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En zo zal het altijd beginnen met onze herkennismelodie. Nu hoort u zojuist van Louis Davids met Weekje Nog Wel Oudje. Een opname uit 1928 alweer.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 De nieing ging tot het kwaad, die kon zij niet bedwingen. Zo raakte zij haar eer, en reputatie kwijt. Zij kon het lonken niet laten. Ze lonkte naar iedere man, daar liep veel te veel in de gaten.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 Laten. Ze lomte naar iedere man. daar liep veel te veel in de gaten. En, o, oh, o, oh, oh, oh, oh, daar kwam naar van die. Yeah. Zij werd een danseres, in een der minste kroegen, drie veren. droegen. Zij slechts en soms geen eens, geen drie. Soms droeg zij slechts een vier. En als de klanten het vroegen, dan viel de laatste vier tot algemeen genoegen. En bloot lang tussendoor met dubbele.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 het is geen grap, geen van klip klippen, die klappen op de trap. Oh ja, het muisje was eenzaam en zocht naar een vrouw. En piep zei een muis in het voorhuis, ik trouw en dus zo mensen samen. Wat is het toch fijn, een een muis in een boer in moeren te zijn. Ik zag een muis. Waar? Daar op de trap. Waar op de trap?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 maar toch was die niet slecht We waren eraan gehecht Nou gaat die naar de sloep Is al zo troostend de kool. We hebben het al heel leuk gehad Met het tootootje Met het tootootje Met het tootootje We kunnen hier midden in de stad Met het tootootje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 het is de kop voor 57. Niemand? Nou, 5 gulden dan. Of vindt u dat nog te duur? In zo'n Franse vernoot, dat witte spul krijg je van me cadeau. En ook die Deense aquafit, die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of English in. Een piketanisie, een piketanisie, een piketanisie, dat gaat er altijd in.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 Ik heb geen trek in zo'n Franse pernoot. Dat witte spul krijg je van mijn cadeau. En ook die Deense aquafiet, die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka, of in Een Een piketanisie, een pikatanissie, een piketanisie, dat gaat er altijd in. Een pikatanissie. De gaat er altijd in. Een dikke zie mag je blijven zien. Ik heb geen trek in zo'n Franse supernood. De witte spul krijg je van me cadeau. En ook dynamische atkwavier. Die drink ik van.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 It's all you killed my vision. Yeah, yeah.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 Hoe durft een melms vandaag de dag nog hinder te krijgen nee en yes. zal je kind maar reizen ja ja ja ja zal je kind maar reizen ja ja ja ja zal je kind maar...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 Bye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 sta een mensen. Speelden er duizend gitarren, niets kon er toen dit geluk evenaren. En wilde toekomst die hier... Waren heel lieve eenvoudige woorden, maar toch wist ik dat ze jouw hard bekoorden. Je oren hebben die toen heel. erg. Eind... Slow en daarvoor Reinhard Meij met als de dag van toen. Zie je Zandvoort, aan alle leuke dingen komt er ook weer een einde. Dit was Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zand, En als je nou denkt van... ik vond het een leuk programma en ik wil het nogmaals beluisteren. Dat kan aanstaande. Zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma nogmaals herhaald